FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1. Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden en Klopet 1 Nes. Vijf minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Op de A10 West richting Zaanstad van Amsterdam de Baarsjes. Een half uur vertraging. Er zijn drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Ah.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 We'll Ja, goedenavond. Deze tweede paasdag mede metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 72e aflevering van mijn in Hard Rock en Heavy Metal gespecialiseerde programma Play It Loud op de maandagavond. En zoals de meeste van jullie inmiddels wel weten... behandel ik elke week een ander thema. En zullen de komende weken vooral gericht zijn op de geschiedenis van de heavy metal... die ik helemaal zal gaan uitlichten. Elke week zal ik van begin tot nu elke stijl met alle invloedrijke bands... en hun toonaangevende muziek laten horen. En de eerste veertien uitzendingen stonden in het teken van de vroegere pioniers... waarmee het allemaal begon. De vroegere hardrock bands die in de jaren zeventig opkwamen... en van belangrijke invloed zijn geweest. De vroege punk scene van de halverwege de jaren tot eind jaren 70. De krachtige en epische power metal... dat weer ontstond dankzij de vroege pioniers van de heavy metal. De technische en complexe progressieve metal scene... dat is ontstaan uit de progressieve rock van de jaren 70. De new wave of British heavy metal... dat weer is ontstaan na de populariteit van de punkmuziek. En eveneens dankzij de vroege pioniers... als Deep Purple, Led Zeppelin en Black Sabbath. De vroege hardcore scene, oftewel de hardcore punk... dat weer een antwoord was. Op de vroege punk scene van de jaren 70 en opkwam begin jaren 80 tot, wegen, tot halverwege de jaren 80 duurde. De in de jaren 80 zeer populaire glam metal scene, dat was beïnvloed door de glam rock uit de jaren 70. De trage en depressieve doom metal dat door de vroege pioniers zoals Black Sabbath is ontstaan, maar ook dankzij de New Wave of British Heavy Metal. De harde, snelle en agressieve thrash metal weer, dat weer is ontstaan uit de hardcore punk speed metal evenals de new wave of british heavy metal en deze invloeden combineert door het harde agressieve spel. De old school death metal dat eveneens ontstond in de jaren 80 uit de trash metal en de hardcore punk en hun hoogtijdagen had tot en met de begin jaren 90 voordat het underground ging. De alternative metal wiens oorsprong eind jaren 80 en begin jaren 90 was en invloed gebruikte uit rap, funk, trash metal en hardcore punk. Dan hadden we de extreme grandcore scene... dat verwant is aan de death metal en crushcore... en voortkomt uit de trash metal en hardcore punk. En vorige week behandelde ik nog de industrial metal. dat in de jaren 80, of de late jaren 80. ontstond uit de industriële rock en heavy metal. Deze week is de zeer toegankelijke en in de jaren 90 populair geworden. grunge scene aan de beurt. Dat voortkwam uit de noise rock en de alternatieve rock. Het is tevens een subcultuur. dat halverwege de jaren 80 opkwam in de staat Washington. met name in Seattle en nabijgelegen steden. Grunge versmelt elementen van punk rock en heavy metal, maar zonder de structuur en snelheid van punk. Dat legendarische geluid uit Seattle sloeg de hair metal uit de jaren 80 van de hitlijsten en hielp een generatie te definiëren die zijn weg vond naar modeshows, naar de popcultuur en naar radiostations in het hele land. Ook naar vanavond naar ZFM natuurlijk. Ondanks de felle en onmiddellijke impact was het commerciële succes van de grunge van relatief korte duur. In 1995 had nu metal de grunge min of meer vervangen... als de dominante kracht in de rock. Toch valt de impact van grunge op de jaren 90 niet te ontkennen. De term grunge ontstaat in 1988... als de platenmaatschappij Sub Pop... hun nieuwe band Green River, met daarin leden van wat later Pearl Jam gaat worden... omschrijft als gritty vocals, roaring martial amps... ultra-loose grunge that destroyed the morals of a generation... We begonnen deze avond dan ook logischerwijs met deze band en het nummer Swallow My Pride. Dat uitkwam op hun debuut-EP Come On Down. Dat verscheen in 1985 en wat wordt beschouwd als de eerste grunge plaat. Het nummer werd later heropgenomen voor hun enige langspeler Rehab Doll. Dat in 1988 werd uitgebracht. Ongetwijfeld een van de meest onderschatte bands uit het Grunge-tijdperk... was toch het gestoorde geesteskind van Daniel House en Jack and Dino... dat Skinyard op oprichtte in 1985. De twee muzikanten worden vaak genoemd als pioniers van het genre. En met Skinyard hebben ze dat bij talloze gelegenheden bewezen. Ze kenden echter een moeizame start... Hun debuutalbum, hun titeloze debuutalbum moet ik zeggen, uit 1987 was niet de beste weergave van de capaciteiten van de band. En hun talrijke bezettingswisselingen helpen ook niet mee. Ze wisten het tijd te keren met hun eclectische tweede album Hallowed Ground. Voordat ze volledig op thermonucleair gingen voor hun vredemeesterwerk uit 1991. Thousand Smiling Knuckles. Dat grunge geïnjecteerd is met een giftige heavy metal ondertoon. Skinyard werd nooit zo populair als hun tijdgenoten, maar individueel drukte ze hun stempel op de nalatenschap van Grunge. Drummers Matt Cameron en Barrett Martin sloten zich later aan bij Pearl Jam, Soundgarden en The Screaming Trees, terwijl gitarist Jack Dino een van de belangrijkste producenten in Seattle werd en albums van Nirvana en Mudhoney Honey produceerde. En van hun titeloze debuut draai ik nu het hele sterke Reptile. Na de ontbinding van Green River richtte Mark Arm in 1988 Mudhoney op... en bleef hij samenwerken met Bruce Pavitt en Jonathan Poneman van Sub Pop Records. De zojuist gedraaide single Touch Me I'm Sick van de EP Superfuzz Big Muff... trok veel aandacht naar het label, hoewel het een grotendeels underground entiteit bleef. Sonic Youth werd fans van de band en nodigde hen uit voor een tournee... met hen in het Verenigd Koninkrijk in 1989... wat veel belangstelling wekte in de buitenlandse media. De berichtgeving in de internationale pers had een grote invloed... op hoe de rest van de wereld uiteindelijk naar Seattle... en zijn vele jonge bands begon te kijken... Een andere vroege band die bij Sub Pop tekende nadat het een officiële platenlabel werd was de band Ted. De band werd in 1988 opgericht door Thomas Andrew Doyle, afgekort naar Ted, nadat hij met Jack en Dino aan wat materiaal had gewerkt. Tijdens het opnemen van een debuutalbum God's Balls herinnerde Doyle zich dat hij ongebruikelijke constructies gebruikte voor geluidseffecten. Zoals een lege benzinetank van een auto, een ijzerzaag en een grote koperen buis... die werd gebruikt als onderdeel van een micro-golfzender... die een vriend hem had gegeven in Boys. Zo werden ze bekend als een van de zwaarste bands van de Seattle scene. Heavier than God's balls dus. Jullie horen Sex God-missie van dit album. Luistert naar Play It Loud. Het harde gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. De meest succesvolle bands uit Seattle... werd Soundgarden, die we net met een flauwe horde afkomstig... van hun debuut Ultra Mega OK, als eerste gevormd. Dus kunnen we ze met recht pioniers van de scene noemen. Chris Cornell, Hiro, Yamamoto en Kim Tahil... vormden in 1984 een trio waarin Cornell zong en drumde. Ze recruteerden... Uh, uiteindelijk Scott Sundquist op drums... en later natuurlijk de daverende Matt Cameron... zodat Cornell zich alleen op het zingen kon concentreren. Het geluid van Soundgarden was om een aantal verschillende redenen uniek. Ten eerste zijn de meeste van hun nummers geschreven in oneven maatsoorten. Ten tweede begon Tahil gitaar te spelen in drop-D stemming... nadat het aan hem was voorgesteld door Buzz Osborne van de Melvins. Last but not least had Cornell een van de krachtigste stemmen ter wereld... Er waren maar weinig bands in de jaren negentig zo invloedrijk... en geprezen als het in 1987 opgerichte Nirvana... die we zo gaan horen met About a Girl... van het debuutalbum Bleach dat in 1989 verscheen. Het nummer ging over zijn toenmalige vriendin Tracy Miranda... waarmee Kurt Cobain een tijdje samenwoonde... Zijn dan tevens de foto die op de albumhoes staat. Miranda wist niet dat het lied over haar ging, totdat ze er jaren later over las in het boek Come as You Are: The Story of Nirvana. Het nummer werd pas als single uitgebracht van het MTV-unplugged-album in 1994 nadat Cobain zelfmoord had gepleegd. Nirvana werd echter pas bekend na de release van hun beroemdste single Smells Like Teen Spirit van het succesalbum Nevermind dat in 1991 uitkwam. Het is onmogelijk om de talloze prijzen en onderscheidingen op te sommen die Nirvana tijdens hun tijd als groep heeft verdiend. Maar ze worden algemeen beschouwd als een van de grootste rockgroepen in de geschiedenis. Nirvana ging dus in 1994 uit elkaar na de zelfmoord van de dus zanger Kurt Cobain. Echter, blijft hun muziek tot op de dag van vandaag de rock beïnvloeden. Mm -hmm. Band Belichaamd Grunge. Als je het in het weekend met vrienden in een garage of studio aan het rommelen bent... raad ik je aan om naar Babes en Toyland te luisteren. We hoorden ze net met hun allereerste single Dustcake Cake Boy... van hun eerste album Spanking Machine... dat zo ongelooflijk rauw en luidruchtig is. Ze kwamen niet rechtstreeks uit de Pacific Northwest... waar zoveel grunge bands vandaan kwamen... maar de teksten en zang van Kat Bienne, Bielland, zijn magnifiek en superkrachtig en gisselijk mooi... op bepaalde momenten. Dit was het album dat de aandacht trok van Sonic Youth en in een voorprogramma tijdens de tour met hen opleverde. Het is ook de reden waarom ze getekend werden bij het grote label Reprise, waardoor ze een commercieel meest succesvolle album Fontanel konden opnemen. Deze vrouwen waren zo belangrijk voor de grunge scene en inspireerden zoveel om in hun voetsporen te treden. Vanaf het begin van de basis van grunge zorgde het succes van heavy hitters als Nirvana, Soundgarden en Pearl Jam, allemaal voor seismische verschuivingen in de muziek die door de jaren 90 weergalmden. Een van die veranderingen was het aantal vrouwen dat geïnspireerd zou worden om gitaar ...op te pakken en bands te vormen in de nasleep van de beweging. Het is geen geheim dat grunge behoorlijk goor was... ...en dat het aantal boybands veel groter was dan het aantal meisjes. Maar de baanbrekende vrouwen van de grunge scene stoten ver boven hun gewicht uit. In 1990 zou Mother Love Bone het volgende grote ding worden. Hun, uh, hun debuutalbum was onderweg en Seattle was er klaar voor aangevoerd door een voormalig malfunction-zanger Was Woods. Een luchtige benadering van de scene... een verfrissende onderbreking van de egocentrische aard van de muziekscene. Zijn charismatische podiumprestatie zette Seattle op de kaart... voor degenen die op zoek waren naar iets meer dan de arrogante... in leer geklede rocksterren die je in die tijd maar al te vaak zag. Beïnvloed door vocalisten als Ronnie James Dio... vatte de band iets nieuws in hun muziek samen. Een uptempo, dansbaar geluid... naast teksten die diepgewortelde personen... Gevechten aanpakken. Ondanks veel erkenning met hits als Stardog Champion en This Is Strangely had de band onbewust het hoogtepunt van hun succes bereikt voor de release van hun debuutalbum Apple. Frontman Andrew Wood stierf echter helaas aan een overdosis heroïne een paar dagen voordat het debuut zou verschijnen. Maar de geschiedenis van de grunge was in de maak. Kort na de release werden de, band, of, uh, werden de leden Stone, Gossard en Jeff Ament benaderd door Chris Cornell om zich bij zijn band Temple of, the Do uh, Temple of Dog aan te sluiten... waarna ze Pearl Jam op gingen richten. Hoewel het succes van Mother Love Bone abrupt werd afgebroken... voordat ze dezelfde faam van andere bands in de grunge scene konden ervaren... is de impact die ze hebben achtergelaten bij het vormen van het genre onbetwistbaar. Een van de hits waar ze veel erkenning mee kregen... hoor je dus nu Stardog Champion. ZFM, Sunforce. deel van de beste grunge is gemaakt door vrouwen die een deel van dezelfde egalitaire belofte laten zien die vroegere punk koesterde. Nog interessanter, de beste van die grunge-vrouwen woonden niet eens in Seattle. L7, waar ik het over heb, werd in 1985 in Los Angeles opgericht... door zangeres, gitaristen Donita Sparks en Susie Gardner... en vormden hun klassieke line-up met bassist Jennifer Finch en drummer Dee Plakkes. Je hoorde ze net met hun allereerste single Shelf van hun tweede album Smell the Magic uit 1990. L7 had meer een Ramones-achtige energie... en leek net zo geïnspireerd door Joan Jett en Girls... Girlschool als iedereen. Ze waren een welkome dosis humor, ondermijning en gruisige feminisme in een vaak poëtische scene. Dit pittige viertal wordt vaak geprezen als de vernieuwers van het subgenre Riot girl, maar kijkt ook niet verder dan hun bijdrage aan metal. Albums als Bricks Are Heavy en Hungry For Stink bevatten genoeg verschroeiende momenten. Zeker genoeg om de band te beschouwen als een van de zwaarste grunge acts die er zijn. L7 ging in 2001 uit elkaar en kwam in 2014 weer bij elkaar. Ze zijn vooral bekend van hun nummer Pretend We're Dead. Dat ook zijn naam ontleende aan de documentaire over hun tijd als band. Dan gaan we door naar Alice in Chains. Die is ongetwijfeld een van de bekendste en meest succesvolle grunge bands aller tijden. De groep die in 1987 in Seattle werd opgericht heeft geëxperimenteerd met zowel grunge als hard rock, heavy metal en alternatieve metal. Alice Chains wordt beschouwd als een van de oprichters van grunge... naast onder andere Pearl Jam natuurlijk, Nirvana en Soundgarden. Ze hebben ook een wijdverspreide commerciële populariteit bereikt... ontvingen 9 Grammy Award nominaties en lanceerden maar liefst 18 singles... die in de top 10 van de reguliere rockcharts belanden. Hun debuut Facelift uit 1990 was het eerste grunge-album... dat indruk maakte op de hitlijsten... dankzij het succes van Man in the Box, die je zo gaat horen. Voor velen was... Facelift slechts een hint naar het potentieel van de band en het echte juweel in de duistere klassieker uit 1992. Dirt! Trees. Ze hebben misschien een grote hit gemaakt met Nearly Lost You... maar de band was goed thuis in hun geluid... lang voordat de meeste mensen grunge oppikten... Onder leiding van de steeds diepere zang van Mark Lanigan en het stuwende bas- en gitaarwerk van de broers Van en Gary Lee Connor ontpopte de band zich als een van de leiders van de grunge-beweging. Terwijl Nearly Lost You hun visitekaartje werd... waren nummers als Dollar Bill, Shadow of the Season... en het zojuist gedraaide Bed of Roses... ook favorieten in de catalogus van de band. De populariteit van de Screaming Trees bereikte een hoogtepunt in 1992... met de release van Sweet Oblivion. Ze brachten in 1996 hun laatste album Dust uit... en gingen in 2000 uit elkaar. Maar heeft nog steeds een cultstatus onder de hardcore grunge-fans. Tot slot, dit eerste uur draai ik zo Temple of the Dog. Dat is gerangschikt onder de grootste supergroepen van de rock... en de grootste one-and-done-bands die werd bedacht door Soundgarden's Chris Cornell... als een eer betoond aan zijn overleden vriend Andrew Wood... van eerder genoemde band Mother Love Bone. De enige langspeler van de groep, het titeloze album uit 1991... bevat toekomstige leden van Pearl Jam... waaronder de toen nog relatief onbekende Eddie Vedder. En als zodanig is het een klassieke mijlpaal in de grunge scene... met onsterfelijke nummers als Hunger Strike, Say Hello to Heaven... en Call Me a Dog... Hunger Strike hoor je als afsluiter van dit eerste uur. Ik ben zo direct weer terug na het nieuws van 10 uur met veel meer heerlijke grunge klassiekers. Dus blijf luisteren na het nieuws van 10 uur als het komt, want het eerste nieuws was uh, niet van 9 uur, dus hopelijk zo direct wel. Nou, niet dat het heel belangrijk is, maar goed. Uh, we gaan draaien Temple of the Dog dus met Hunger Strike. De geweldige stemmen van de Grunge, Pearl Jam singer. en natuurlijk Soundgarden zanger Chris Cornell, Tezamen in dit geweldige Hunger Strike van Temple of the Dog. Nou heb ik nog even tijd over en daarbij wil ik nog even een korte oproep doen aan de mede metal fans, mijn mede luisteraars, uh, of nouja, of het er interesse is voor een gast te zijn, om gast te zijn bij mijn programma om je eigen muziek te komen laten draaien... en daarover te komen vertellen. Want ik zoek nog na mijn uitzendingen van Play It Loves History of Heavy Metal Specials... nog gasten die dus willen komen om muziek te komen draaien... en daarover willen vertellen. Heb je dus een passie, heb je een favoriete band... Metallica, weet ik veel wat voor een band jij geweldig vindt... en je wilt het komen delen? Laat het me weten via een berichtje...